Gerrit en het zeemeerminnetje. Ida de Bruin was zo'n moeder die zich altijd ongerust maakte. Ze maakte zich bezorgd over haar zoon Gerrit... die altijd een dromerige blik in zijn ogen had... en die steeds maar liep te mompelen. Ze maakte zich ook ongerust... omdat zijn haar altijd nat en ongekamd was. Hij zag er altijd een beetje waterig uit. Ze maakte zich bezorgd over Fred, haar man... Hij was visser, maar hij verdiende nooit genoeg geld om van te leven. Op een avond maakte ze zich wel heel erg ongerust. In plaats van met vis was Fred met een zeemeerminnetje thuisgekomen. Het was een heel jong zeemeerminnetje met lang zijdeachtig haar en een glanzende staart die wel van parelmoer gemaakt leek. Fred had haar boven op het rode tafelkreet gezet. Wat vind je hier van vrouw? vroeg hij trots, is ze niet mooi? Ida begon zich onmiddellijk bezorgd te maken... omdat haar mooie tafelkleed nat werd. En ook omdat ze wel eens had gehoord... dat een zeemeermin in huis ongeluk bracht. Ze sloeg haar handen in elkaar en vroeg... waar heb je haar vandaan, Fred? Ze zwom in de rivier. Ik heb haar gevangen omdat ik dacht dat ze een vis was. Ik heb haar meegenomen voor ons Gerrit. Die kan leuk met haar spelen. Toen het kleine zeemeerminnetje dit hoorde, begon ze te huilen. Ik wil geen speelkameraadje zijn, snikte ze. Ik wil naar het circus. Fred en Ida keken elkaar verbaasd aan. Ze wil geen speelkameraadje zijn, zei Fred. Ze wil naar het circus, riep Ida. Daarom zwom ik in de rivier, zei het zeemeerminnetje. Ik was op weg naar de stad... Inmiddels was Gert wakker geworden door het lawaai in de keuken. Hij was opgestaan, had zich aangekleed en kwam de keuken binnen om te kijken wat er aan de hand was. Toen hij het mooie zeemerminnetje zo zag huilen en haar hoorde zeggen dat ze naar het circus wilde, sloeg hij zijn armen om haar heen en troostte haar. Want hij begreep haar heel goed. Hij droomde er zelf ook van naar het circus te gaan. Hij vertelde het aan het kleine zeemeerminnetje en eindelijk droogde ze haar tranen aan het tafelkleed. Ze vertelde dat ze Schelpje heette. ''We zullen wel een oplossing vinden,'' zei Fred. ''Vannacht moet ze maar in de wasstel beslapen.'' Dat vond het kleine zeemeerminnetje goed. Even later was het stil in huis. Iedereen sliep, behalve natuurlijk ''Ida.'' Ze maakte zich ontzettend bezorgd. Ze probeerde haar man wakker te schudden en fluisterde, Fred, weet jij al wat we moeten doen? Maar Fred draaide zich om en sliep rustig verder. Daarna begon Ida te piekeren over het ontbijt voor Schelpje. Wat zou ze eten? vroeg ze zich af. En daarna begon ze over geld na te denken. Wat vreemd dat Gerrit ons nog nooit heeft verteld dat hij zo graag naar het circus wil. Zou hij daarom altijd zo dromerig kijken? Zodra Fred de volgende ochtend zijn ogen opendeed, vroeg Ida, heb je al een oplossing gevonden? Ja hoor, zei Fred. En die morgen vertrok hij naar de stad. Het was al bijna avond toen hij weer thuis kwam. Ik heb een hele leuke dag gehad, zei hij vrolijk. Vertel eens vrouw, hebben jullie ook een leuke dag gehad? Maar zijn vrouw Ida keek helemaal niet vrolijk. Schelpje heeft de hele dag niets anders gedaan dan huilen. Gerrit is bij haar gebleven en ze heeft niets willen eten omdat ik geen waterplantjes in huis heb, klaagde ze. Fred luisterde geduldig naar haar. Toen begon hij te glimlachen en legde vier kaartjes op tafel. Ik ben naar de directeur van het circus gegaan, zei hij. Ik heb hem over Schelpje verteld. En toen zei de circusdirecteur dat hij haar wel van ons wil kopen. En dat hij haar in het circus wil laten optreden. Ida begon zich natuurlijk onmiddellijk bezorgd te maken. Misschien wil Schelpje helemaal niet in het circus optreden, zei ze. Ze wil toch zelf naar het circus, zei Fred. Maar er is nog iets. De circusdirecteur zei dat ze een verzorger nodig heeft. En toen heb ik tegen hem gezegd dat Gerrit dat wel wil zijn. Het lijkt mij een leuke baan voor hem. Als ik niet zo oud was, zou ik ook wel in een mooi kostuum bij een rondreizend circus willen werken. En de hele wereld zien, riep Gerrit opgewonden. Ida schudde haar hoofd. Ze vroeg zich ongerust af of het wel zo'n goed plan was... Die avond gingen ze met zijn vieren naar de stad om naar het circus te kijken. De circusdirecteur, Schelpje en Gerrit konden het meteen goed met elkaar vinden. De circusdirecteur liet Schelpje het grote aquarium zien waarin ze mocht optreden. Hij had het die dag speciaal voor haar gekocht. De volgende dag naaide Ida een mooi jasje voor Schelpje en een prachtig kostuum voor Gerrit. De volgende dag begonnen ze bij het circus te werken. Ze reisden door het hele land en overal kwamen er heel veel mensen kijken naar het liefste en mooiste zeemeerminnetje van de wereld. Gerrit stuurde elke week zijn loon naar huis. Op een dag, zei hij tegen Schelpje, eigenlijk is het best jammer dat mensen geen zeewier eten. Waarom proef je niet een stukje? Ik weet zeker dat je het lekker zult gaan vinden, antwoordde Schelpje. Gerrit lachte, maar toch proefde hij een stukje. Daarna nam hij elke dag een groter stukje zeewier. Schelpje had gelijk. Hij begon het zeewier steeds lekkerder te vinden. Maar op een dag merkte hij iets heel vreemds. Het was net of zijn benen dikker waren geworden... ...en of de huid van zijn benen van kleur was veranderd. Als het zonlicht erop scheen, leek de kleur veel op die van de staart van Schelpje. Gerrit had altijd al veel van water en zwemmen gehouden... ...maar nu bracht hij bijna al zijn vrije tijd door in het aquarium van Schelpje. Ze speelden urenlang. Ze deden wie het hardst kon zwemmen en de moeilijkste kunstjes kon doen... Op een dag merkte Gerrit dat zijn voeten in staartvinnen waren veranderd. En toen wist hij dat hij niet langer bij het circus wilde werken. Hij wilde naar de zee, waar hij net als de zeemerminnen en zeemeermannen de hele dag kon zwemmen. Schelpje, zei hij, ik heb genoeg van het aquarium en van het circus. Zullen we naar de zee gaan? Schelpje knikte. Ja, ik verlang ook naar de zee en naar mijn vriendjes de dolfijnen en de andere vissen. Het aquarium werd elke avond schoongemaakt. Dan liet de circusdirecteur het water door een grote pijp weglopen naar de rivier. Die avond hield de Gerrit en Schelpje elkaar stevig bij de hand vast en lieten zich met de stroom meevoeren naar de rivier. Daarna zwommen ze samen naar de zee. De circusdirecteur ging naar Ida en Fred en vertelde dat Schelpje en Gerrit verdwenen waren. Maar Ida schrok niet eens. Ze had de afgelopen maanden afgeleerd zich overal bezorgd over te maken. Als onze zoon een zeemeerman is geworden, moeten we bij de zee gaan wonen. Dan zullen we hem vast nog wel eens zien, zei ze. Fred en Ida kochten een huisje aan zee. En Fred ving zoveel vis, dat hij na een poosje genoeg geld had om een mooi vissersbootje te kopen. Soms zagen Ida en Fred hun zoon en Schelpje in de zee zwemmen. En dan zwaaiden ze naar hen. En elke maandagmorgen bracht de postbode een brendbriefkaart. Daarop stond altijd geschreven, we maken het goed en we zijn heel gelukkig. Gerrit en schelp. Dan wist Ida dat ze veilig en gezond waren.